Voor spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Een passagiersvliegtuig van Air France heeft een noodlanding gemaakt in Kenia. nadat op een toilet een verdacht voorwerp was gevonden. Volgens de luchtvaartautoriteiten lijkt het te gaan om een explosief. Het vliegtuig, een Boeing 777, was met 459 passagiers op weg van Mauritius naar Parijs. De laatste maanden zijn er verschillende keren bommeldingen geweest bij Air France. maar tot nu toe was het telkens loos alarm. Bij een raketaanval op een gebouw in Damaskus is een leider van Hezbollah gedood. Aanhangers van de Syrische regering zeggen dat Israël vermoedelijk achter de aanval zit, maar Israël wil dat niet bevestigen. Het zou gaan om de Libanees Samir Kantar. In 1979 pleegde hij als 17-jarige in Israël een aanslag waarbij vier doden vielen. In 2008 kwam hij vrij bij een gevangenenruil. In Spanje zijn de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Opiniepeilingen voorspellen dat de regerende rechtse volkspartij van premier Rajoy nog net de grootste wordt met de sociaaldemocraten democraten op de tweede plaats. In Spanje heerst veel onvrede over de traag aantrekkende economie, de enorme werkloosheid en grote corruptieschandalen. Daarvan kunnen twee jonge partijen profiteren, een linkse en een progressief-liberale. Een op de drie Spaanse kiezers twijfelt nog over zijn keuze. Na jaren van achteruitgang zijn weer meer Nederlanders lid of donateur van een natuurorganisatie. Uit onderzoek van het radioprogramma Vroege Vogels blijkt dat het er 50.000 meer zijn dan vorig jaar. De stijging zit vooral bij organisaties die zich op dieren richten, zoals de dierenbescherming. De meeste leden en donateurs zitten nog steeds bij het Wereld Natuurfonds, Natuurmonumenten en Greenpeace, al hebben die alle drie fors moeten inleveren. Greenpeace heeft ruim 33.000 leden minder dan in 2013. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon, laten vandaag meer bewolking... en vanavond verspreidt wat lichte regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Tot de kerstdagen blijft het zeer zacht, soms met regen en een stevige wind. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel...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 Know you better this Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together.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 Uh, en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, ook niet in de warme kleren, want met deze temperatuur is het natuurlijk zijn warme kleren. Uh, maar, maar uh, ja, hij, hij slaapt waarschijnlijk nog.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 Silverbells, Bells, Sem Levin.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 ik ben weer druk geweest. Je bent weer heel druk geweest. En het was natuurlijk ook een fantastisch optreden. Het werd lekker laat. En dan zit je nog even na te tafelen. Ja, met een lekker wijntje of een wortel. Je hebt me door. <laughs> en dan ben je helemaal bewusteloos natuurlijk. Ja, dat, en, dat, het dat is weer het he, he, trouwens. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Ja. Is, uh, Luisteraars, aan de telefoon is Martijn Lubner. En dat is niet zomaar iemand. Dat is een uh, virtuose Het gaat om het uh, mondharmonica spel. En hij heeft de schoenen van uh, uh, Toets heeft hij al overgenomen. Want in die schoenen wil hij verder gaan toch?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 Uh, Frans van Geest aan de bas uh, Tico Pierhagen de uh, piano en uh, Gijs Dijkhuizen drummer ja. uh, um, en uh, daarnaast hebben we nog een, uh, een solist uh, op viool, uh, Erne Ola oh ja, nou die is een hele bekende want zo'n uh, Sven die heeft daar ook mee gewerkt oh, ja? Okay, ja, die, uh, ja, dat, uh, die kerstclip uh, nou nou het is geen kerstclip uh, van het Calling for Peace dat, dat, dat uh, nummer uh, oh. wat, uh, daar, daar speelt Erne ook mee natuurlijk Oh oké, okay. ja, ja. dat is de violist, uh, jarenlang de concertmeester geweest van het, uh, van het Metropool voor Ja, die... en ook in Malando, daar doet hij ook nog mee toch? Klopt. Ja. Ja, ja, precies. En ook een hele aardige man ook nog. Ook nog een heel aardige figuur, maar dat zijn ze allemaal hoor trouwens. O okay. maar... En dan, maar... dus, dus, en dan uh, weer de arrangementen geschreven door Henk uh, door Meutschert. Ja. Uh, de voormalig chef dirigent van het jazz Orchestra van het concert. Maar het is een heel mooi... Een romantisch kerstopen geworden. Dus het dus, is dus klein. Dus het zijn maar zes nummers. Maar, ja. en, uh, uh, maar, maar het is, uh, ik denk dat het, uh, dat het heel erg mooi is geworden. Nou, ik kan jou verklappen dat we daar al uh, twee nummers van genoten hebben. Want Have Yourself a Merry Little Christmas, die is al voorbij gekomen in het eerste uur. Ja. En zojuist heb ik ook uh, uh, de sleigh ride gedraaid. Oh, prachtig. Ja, en nou uh, uh, vraag ik jou: wat are you doing New Year's Eve? <laughs>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 Het misschien het minst bekende kerststuk, uh, of ja, het is ook eigenlijk niet echt een kerststuk. Het valt in de categorie My van Valentine. En dus uh, het, is een, een, een ballet. Ja. En, en maar, maar um, ja, uh, Henk Meursjeet heeft dat zo mooi gearrangeerd en dat gaat, uh, dat gaat zo diep allemaal. Het uh, vind ik ja uh, dat, dat is dus nog een beetje de tranentrekker geworden van de cd aan het einde, uh, uiteindelijk. Dus ik moet naar mijn zakdoek uh, tevoorschijn. Uh, ja, of even wat tissues, ja, uh, tissues uit de, de keuken. Niet, <laughs> ik weet niet of je hem stiekem al gehoord hebt. Maar dus nee, ik, wel... ik heb deze nog niet gehoord. nee nee okay, Ik heb hem wel okay. klaarstaan uiteraard Ik wil dan hem gaan ja. draaien zo, want uh, daarom kondig ik het ook een beetje aan. Uh, maar ja. ik wil jou toch nog even de gelegenheid geven om, om uh, ja, toch een beetje uh, jouw cd te promoten. In de zin ja, van, maar... waar kun je bestellen? En uh, uh, heb je een internetsite? Ja. Ja, als je via mijn website uh, kijkt, uh, www.lutmer.nl, uh, dan kom je uh, op die manier op alle, alle bekende verkoopadressen. Want dat, is, uh, dat kan mm -hmm. bij bol.com, dat kan bij iTunes en dat kan op, kan op allerlei manieren. Ja, luisteraars, als u bol.com aanklikt, dan staat het bol van uh, Martijn Lutmer, toch? <laughs> Zoiets, ja. <laughs>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 En je hebt dan het niveau bereikt wat jij inmiddels bereikt hebt op je instrument. Ja, dan weten we met muzikanten spelen ja, die dus, dat ook een dus, beetje behapen allemaal. Er zijn nog, um, uh, nog maar, maar twee sessies feitelijk waar ik, uh, waar ik uh, nog regelmatig kom. Ja. En um, uh, de, aardig is dat uh, toevalligwijs, um, uh, uh, een van die sessies waar ik altijd kom, daar zit een, uh, een groepje van, uh, van drie muzici. En nou daar speel ik dan toevallig vanmiddag een concert mee in, uh, in Hilversum. Ja.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 Jazzmuziek yes, en iets mm -hmm. Ik vind al die andere dingen wel ook leuk. Ja, dus, Kijk. dus ik, uh, ik ben uh, uh, noem eens wat op dit moment bezig met een dansproject met een DJ. Nou, dat is echt een heel ander hoek, kan ik je zeggen. Toch, toch niet Armin, Armin van buren? Nee, geen bekende naam. Geen bekende beken... naam. Nou ja, maar misschien ben... wordt hij dankzij jou wordt hij heel bekend, toch? Nou ja, je weet het. Je, je weet nooit hoe dat soort dingen loopt. Maar wel heel leuk om te ja, doen. Is dat ja, jazzy of is dat pop?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 Tijn Lupnacht met zijn nieuwe kerstcd. En uh, What Are You Doing New Year's Eve... was een van de nummers die erop staat. En uh, we gaan er gewoon nog een doen. We gaan nog eventjes genieten van het winterwonderland. Want al hebben we dat niet met kerst... ik zorg voor u dat u er toch een klein beetje van mee kan. We zijn er alweer bijna op. Vandaag van mijn luisteraars, dit was uh, ZFM Jazz. We luistert naar Martijn Lubner met uh, Winter Wonderland. De uh, mondharmoniker, uh, virtuoos mag ik wel zeggen. Hier in Nederland, hij uh, uh, doet overal mee aan een grote projecten. Metropole Nou, you name it. Ik had hem net aan de telefoon en... Uh, we hebben even uh, kunnen genieten van zijn nieuwe kerstcd... die u uh, ja, via allerlei uh, bekende internetverkooppunten kunt uh, verkrijgen. Maar ook door te surfen naar Lutmer.nl en dan Lutmer met dubbel T. Dan kunt u zo uh, in uw bezit krijgen op, snelle, uh, op een snelle manier uh, net voor de kerst. En dan kunt u de, tijdens de kerstdagen er uh, nog weer eens extra van genieten. Waar u ook van kunt genieten is mijn collega Willem Bruist. Want die gaat natuurlijk... Uh, Aankomende woensdag verder met, met, met, met het kerstrepertoire. Het wordt gewoon ZFM Kerst. Dat wordt één grote kersthappening. Met hele mooie, gezellige muziek. We hebben al een klein een beetje kunnen genieten van hetgeen wat hij had meegenomen... tijdens de uitzending op de ijsbaan afgelopen vrijdag... tussen de klok van 8 en 9 uur. Maar ook tussen de klok van, van, van 6 en 8. Want toen heeft hij ook al diverse nummers voor ons klaargezet en laten horen. Nou, Willem die gaat er dus voor zorgen dat u een geweldige kerstavond heeft. Uh, ik moet eventjes nog eens spieken. Willem, hoe laat was het ook weer? Uh, is het nou van 8 tot 11 of is het van... Uh... Ja, ik, heb, ik heb even een contact met hem op Facebook, luisteraars. Dus hij, uh, hij kan me dat zo intypen. Kijk, hij zal, hij zal een typen. Kan ik u verklappen? Van 7 tot 10 uur, luisteraars. Van 19 tot 22 uur. From 7 till 10 o'clock in the evening. Christmas program met CFM Zandvoort. Tot ziens allemaal. Fijne dagen. Hoi hoi. CFM jullie allemaal fijne dagen.